goedenavond. Misschien een beetje later nog te gaan koken, maar het is toch zover. Welkom bij 24 keuken. In de naam zegt het al 24 uur per dag, maar we vandaag alleen even nu. Uh, mijn naam is Willem Onklaar en we gaan lekker weer een gerechtje voor je maken. U kunt thuis natuurlijk ook meedoen. Hoeft niet? Mag wel. Wat gaan we vandaag maken, Willem? Weet ik niet. Nou, ik weet het eigenlijk wel. We gaan gevulde eieren maken. Lekker gewilde eieren. Ik heb gekozen om uh, met een basis te werken van een kwak, kwakje. Een basis van kwakje. Kwakje molly. Kwakje molly. Ik kan het, het zelf nog niet eigenlijk. Het is een soort groene smurrie. Maar het schijnt hartstikke lekker te zijn. Uh, wat hebben we dus allemaal nodig qua Een kip? Waar de eieren uitkomen? Koriander? Verschillende kruiden? En het reserve ingrediënt is deze week gember. Hoe gaan we beginnen? Goede vraag, Willem. Dankjewel, Willem. Nou, we gaan beginnen met de eieren uithollen. We gaan ze een klein beetje uithollen. Lekker met een lepeltje, mag met een theelepeltje, mag met een eendlepeltje, mag met een soort middenlepeltje, een, een, een dessertlepeltje, het maakt niet uit wat jij fijn vindt. Ja, even lekker hollen. En doe dat zorgvuldig en gooi de overige ei niet weg. Altijd recyclen. Ook voedsel. Die kan de kindjes in Afrika. Als u er klaar mee bent. Pakken we de kwakje molly. En die proberen we. Tot. Twee millimeter boven de rand. Te vullen. Lekker veel. Lekker veel. Lekker veel. Hup. Nog een beetje. Nou. Zo goed. Dan. Zijn we eigenlijk al bijna klaar? Eigenlijk. Maar nu gaan we het, het gerecht een karakter geven. Nu gaan we het een eigen, eigen touch geven. Dat doen we allereerst met de koriander. Ah, lekker zo, de hoevering stro Dat trubbelt zo lekker door die kwakmolen heen. Zonder dat het er echt doorgaat. Maar het mengt wel, hè? Nou, dan pluw je er nog wat kruiden op, wat je zelf wil. Ik vind het altijd aardig lekker om te werken met peper, Dolle pieper. Al soort pieper eigenlijk, wit pieper, zwarte pieper, brandpieper. Maakt me allemaal niet uit. Ik vind het allemaal lekker. Maar als je nou zelf denkt, nou, ik wil er gewoon kaneel op. Doe je dat toch lekker? Ja, het ik ga het even proeven Ik doe dat zelf thuis ook. Dat is belangrijk dat je een beetje weet wat je wat je gemaakt hebt. Ik neem even een hapje. <coughs> In. Dat is persoonlijk Nou Ruud Dat is mijn keukenhoop Ruud ja. uh, Wat vind je van het gerecht Ik vind het erg origineel Dankjewel Erg leuk in elkaar gezet Ja Dat Vind ik het erg goed gedaan ja? Zeker ook met die kwakje bonnie body. Body. body! Erg goed gedaan Dat is natuurlijk gewoon avocado en dat past prachtig bij dat ei. Dat is, echt, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat matcht als geen ander. Ja, smaakcombinaties ja. combinatie is altijd leuk. En ik vind het ook leuk dat je dan met die koriander... ...wat veel mensen ook wel naar zeep vinden, vinden, vinden smaken. Hè? Sommige mensen vinden ik dat helemaal je niet lekker. Ja, maar dat is gewoon zo. Sommige Shit. mensen vinden dat helemaal niet... ...die hebben hun smaakpapillen niet helemaal goed op orde. En die, die vinden dat gewoon naar uh, zeep Maar ik vind dat persoonlijk heel erg lekker... ...om die koriander... er. Net even zo door er, erop te doen. Hè? Dat geeft net even een, een leuke twist. Strumbelen noemen wij dat. Strumbelen. Strumbelen. Geeft net een leuke twist eraan. Ja. Erg leuk. Maar ook. Wat me wel opvalt is dat de eieren er niet helemaal goed uitzien. Die zijn ergens een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Wat bedoel je precies? Uh nou, er zit iets in. De, volgens, mij, volgens mij in de kleurstelling. De kleurstelling. Maar waar heb je het, het over? In die eieren, dat klopt volgens mij niet, niet helemaal. Maar goed, hè? Wat weet je? Ja, maar dan ik er je dan maakt dan me nu toch aan het twijfelen. Nee, ja, weet je, ik probeer je ook niet. Wat aan... zou het kunnen zijn dan? Denk je, maar, maar, maar, maar ja, hoe moe? Wat, wat, wat bedoel, bedoel, bedoel, wat kan er nou missen aan een ei? Ja, dat is natuurlijk een vraag die heel veel mensen deze zomer hebben gesteld. Hoezo? Welke uh, vraag? En er is uiteindelijk natuurlijk uh, ontzettend veel gedoe geweest om de eieren. Waarom? Over, met Pasen! Nee, nee, niet met Pasen. Nee, joh, ben je gek, Willem? Ik snap er helemaal niks van. Joh, het gaat over, uh, over in de zomerperiode... ...dat er bekend werd dat er een uh, te grote hoeveelheid... ...fipronil in de eieren zich bevindt. Pardon, bevinden. pardon? Fipronil. Zit fipronil? Fipronil in de... En ja. is dat een soort, soort kruid? Is dat, nee. Moeten we denken aan een soort, soort sap ergens? Van waar, waar, waar, welke hoek? Ach, het is eigenlijk... Van eigenlijk... het, het voedselspectrum zit fipronil? Het is een soort vergif. Ja! Vergif? Dus deze eieren zijn misschien vergiftigd? Ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar dat kan! Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja! Mensen thuis, gooi allemaal eieren weg! Gooi! <laughs> gooi al je eieren weg! Nu! Snel, nu het nog kan! Alle eieren zijn vergiftigd! Of misschien niet, maar je weet het niet! Gooi je eieren! Weg.